mm Zit van der Linde met het NOS-journaal. Bij verschillende snelwegen zijn gisteravond branden gesticht. Onder meer langs de A2 en de A50 werden hooibalen in brand gestoken. Het zou een actie zijn geweest om boeren te steunen. Ook werden er bermen in brand gestoken. Inmiddels zijn de meeste wegen weer open. De A1 bij Voorst in Gelderland blijft wel de hele nacht dicht. Daar ligt puin, dat is gedumpt bij boerenacties. Bedrijven die het puin gisteren probeerden op te ruimen... zijn daarmee gestopt na bedreigingen zegt Rijkswaterstaat. Het Russische leger heeft een kolencentrale ingenomen in de regio Donetsk. Het gaat om de op één na grootste energiecentrale van Oekraïne. De Russische troepen melden eerder al dat ze de centrale hadden veroverd. De adviseur van de Oekraïnse president bevestigt dat bericht nu. Er is zwaar gevochten rond de centrale. Volgens Zelenskys adviseur is Rusland aan het hergroeperen... en rukt het leger op naar steden in het zuiden van Oekraïne... zoals Gerson, Melitopol en Saporitscha. Zo'n 88.000 eenden op een pluimveebedrijf in Dalfsen in Overijssel moeten worden afgemaakt omdat er vogelgriep is vastgesteld. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit onderzoekt nu bij zes pluimveebedrijven in de buurt of daar ook vogelgriep is. Voor bedrijven in een straal van 10 kilometer rond het getroffen bedrijf geldt een vervoersverbod. De Verenigde Staten hebben Rusland een gevangenenruil voorgesteld om twee Amerikanen vrij te krijgen. Het gaat om een topbasketballer en een voormalig marinier die in Rusland vastzitten. CNN meldt dat Rusland er een wapenhandelaar voor terugkrijgt die in de VS een straf van 25 jaar uit moet zitten. De ruil ligt politiek gevoelig omdat er binnen de Amerikaanse regering geen eensgezindheid zou zijn over de wapenhandelaar als ruilmiddel. Minister Blinken van Buitenlandse Zaken wil geen verdere details geven over de ruil. Het weer, vannacht klaart het op, het wordt niet kouder dan 25 graden, dan 9 graden, pardon. Morgen zon en sluierwolken, het blijft droog en het wordt 20 tot 25 nu wel, graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort.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 Die van kuldige Die Aan het strand, aan het zee met een dame Oeh, we gaan zo lekker in de hamers Met een cocktail op wat het laatjes Zonnetje, zonnetje En een cocktail op de beach Vanavond wil ik even ja, helemaal niet Ik ben even te uit op een kleine roadtrip ga richting Zuid yeah. Onderweg naar de druivenfruit Mijn raampje open, heb de zon op mijn huid Neem het op me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 Ik druk geen garantie. Onder de zon heb ik geen last van hij mee. We zijn in Barbie nu met volk mannen zijn bezweet. Ben met gidsen en je weet, en neemt je chick mee op date.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 Punt 9 is Zon, Zee, Zandvoort en Flopbezomersitz. En zo.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 En de UNCC, dat wordt toch nooit meer waar.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 de zomer van ZFM. ZFM zant voort 106.9 FM. If say that love is everything before you came really good and proven by me but you changed my FM, met een hoofdletterzet van Zon, Zee, Zandvoort en Zomeritz. Zomeritz. Z -Z -Z -Z hmm. I used to miss you like you little mow. I used to think about you all night. I used to feel the cold back from your side. But now I'm out all night That's right right. Thank you. Jouw keuze, ZFM. Elke dag volgers, cosmeten, welkaar. Tot zover, het ritme van ZFM via de kabel op 104.5.